Even uur. Welkom bij 3 uur alweer van Zandvoort op zaterdag. Met z'n juist Steve Wingwoods. Ik had het gisteren aan Albert-Jan beloofd. Dat was High Love. voor Zandvoort en de regio. En dan zit je zo in een stamcafé en hoor je dat plaatje. Je nou leuk om te draaien. Nou, toch? Je, je doet ideeën op dan, hè? Dat dacht ik wel.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 Ik merk dat je me So you close enough So I'm not afraid to Ja, daar ben ik weer. Daar was hij. Ja, ja. Even die, met de kapje aan de telefoon. Hè. Je kent ja. het wel. Dus. Je ziet er uitgerust uit nu. <laughs> Erg, hè? Chill, jongen. Het was een boeiend gesprek. Ja, maar was goed, de luisteraars gesprek. besparen, maar welkom terug. Just. En wij gaan vrolijk verder met onze berichtgeving. En wel kijken we vooruit naar volgende week zondag. Want dan zal op het terras van Club Notiek de vierde editie van Spinning on the Beach plaatsvinden.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 De organisatie hoopt ook dit jaar op een recordbedrag en zoekt daarvoor nog sponsors. Wilt u meer informatie hebben? Kijk dan op www.infoapenstaartjespinningonthebeach.com. spinningonthebeachcom www spinningonthebeach En op de achtergrond hoor ik alweer de romantische geluiden van Enrique Iglesias. Hier is Bailamos. En... Van Zandvoort ook op TV. ZFM, Text TV op kanaal 45. Zie Kelly, wat's up, man? You've been spending a lot of time with this girl, man. I don't know, man. She just got the vibe, you know what I'm saying? All right, tell me your script. I bet. Bye, bye, bye.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 Maar dat krijgt een staartje, want uh, op 8 september moet de, de Formule 1 renst renstal in Parijs verschijnen voor de Motorsportraad van de Internationale Automobielfederatie FIA.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 Maar uh, dat krijgt dus nog een staartje, die Formule 1 uh, van Ferrari. Het is ook, uh, dat mag niet, hè? Nee, maar dus, we houden het in de gaten. Het wordt vervolg. Zo, wat een reddy. Mooi hoor, hè? Woppa! Wel lekker hoor. Italo disco op uh, CFM. Running through the night I want to hold my arms around you When I kiss to touch and smile You show me how to make our dance. When we are leaving steps alive life My mind is changing over the blue-blue sea Your eyes are shining bright away Listen to your lovely whispering. Sweet love, I'm only a feel. I feel your love tonight.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 Won't get up Can't see that it'll all be alright Can't stand another one way Down her ear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 to. It down. Won't you take me to. Funk it down. Won't you take me to. Funk it down. Won't you take me to. Funk Dat was hem, de single van Lip Sync en The Funky Town. Ja. En dat was ook alweer deze uitzending, Albert-Jan. Nou, we hebben het wel achter de schermen behoorlijk druk gehad. Uh, hè? Zweten joh, zweten. Maar Niet de luisteraars zijn we helemaal bij met wat betreft de activiteiten dit weekend, de activiteiten de binnen afzienbare tijd. Ja, voor dus... de mensen die het gemist hebben, vandaag geen telefonische interviews, geen live verslag van nee. circuit. Helaas. Dat vanwege een technische storing.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 en in de Eter op 106,9. Straks meer. C -F -M. Maar nu eerst het NOS Nieuws van 11 uur. Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. Een 54-jarige vrouw die gisteren in Zoetermeer zwaar is mishandeld... is vannacht aan haar verwondingen bezweken. Voorbijgangers vonden de vrouw gistermiddag op een afgelegen fietspad... dat parallel loopt aan de Randstadrail. Het slachtoffer was niet meer aanspreekbaar. Voor ons getuigen is de vrouw aangevallen door een man... maar of het om een beroving ging of een ruzie is niet bekend. De dader is nog voortvluchtig. De politie maakt vanuit een helikopter foto's van de omgeving van het misdrijf. Verder is de politie op zoek naar nog meer getuigen. Shell gaat in hoge beroep tegen de boete van bijna een half miljard euro... die een Braziliaanse rechtbank heeft opgelegd. De Nederlands-Britse oliemaatschappij kreeg de boete... samen met het Duitse chemiebedrijf Bas F opgelegd vanwege vervuiling door een fabriek die bestrijdingsmiddelen produceerde. Voormalige werknemers van de fabriek zouden gezondheidsklacht hebben gekregen. Shell bouwde de fabriek vlakbij Sao Paulo in 1977. In 1992 verkocht Shell de fabriek aan een Amerikaans bedrijf... waarna het bedrijf in handen kwam van BASF. In 2002 werd de fabriek gesloten. Onduidelijk is nog hoeveel Shell van de 490 miljoen euro moet betalen. In Amsterdam is om tien uur het vertrek begonnen van de schepen die hebben meegedaan aan Zeel. De stad Amsterdam voer als eerste in de richting van het Noordzeekanaal. Bij de Sixhaven kreeg het schip een saluut dat onder meer bestond uit kanonschoten. De stad Amsterdam wordt gevolgd door grote zeilschepen zoals de Americo Vespucci en de Göteborg. In de loop van de middag zullen alle schepen uit Amsterdam vertrokken zijn. De schepen krijgen ook in IJmuiden nog een officieel saluut. Zeel trok de afgelopen dagen anderhalf miljoen bezoekers. Vijf jaar geleden waren dat er bijna een miljoen meer... Maar toen duurde zeel een dag langer. Het weer, veel regen en wind. Vanmiddag zijn er wat opklaringen, maar ook buien met kans op zware windstoten. Door 20 graden aan zee tot 23 in het binnenland. Dit was het.